De krantenbezorgster die vanmorgen in Rotterdam-Delfshaven werd neergestoken... is vermoedelijk het slachtoffer van een poging tot beroving, zegt de politie. Even daarvoor werd er ook geprobeerd iemand te beroven. Dat mislukte en toen werd de bezorgster neergestoken. De vrouw van 51 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De enige wat de Rotterdamse politie over de dader weet... is dat hij een trainingspak droeg. De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet mag vanavond niet patrouilleren in de wijk Veldhuizen in Ede. De burgemeester is bang voor verstoring van de openbare orde. In de wijk is het onrustig sinds de sluiting van een wijkcentrum. Tientallen jongeren, vaak van Marokkaanse afkomst, richten vernielingen aan. Identitair Verzet wil vanaf vanavond gaan patrouilleren omdat de politie het niet aan zou kunnen. In de wijk in Ede geldt een noodverordening en een samenscholingsverbod. Het is uitgesloten dat de schulden van Griekenland worden kwijtgescholden, zegt voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep. Als landen geld uitlenen moeten ze er volgens hem op kunnen rekenen dat ze het ook weer terugkrijgen. Hij is wel bereid nog eens naar de Griekse schulden te kijken, bijvoorbeeld naar de terugbetalingstermijn. Het weer vrij zonnig, in het zuidoosten mogelijk een bui en het wordt 16 tot 23 graden. Morgen meer bewolking en wat regen, vrij veel wind, dan wordt het een graad of 12. Dit DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de drukte op de wegen in de Randstad. Wel files op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden. In beide richtingen 5 kilometer. De A16 Breda Rotterdam voor Rotterdam Prins Alexander nog 5. En de A27 Breda Utrecht. Daar rijdt het nog langzaam bij Lexmond na een ongeluk. Maar de weg is vrij, de file begint op te lossen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Bene. Sido parla pietà americano. Quando sa parla mo la sotto luna. Come davenen cave di I love